8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In pretpark Walibi World in Biddinghuizen is een meisje van tien ernstig gewond geraakt. Volgens de politie raakte ze gewond aan haar onderbeen. De politie kan nog niet zeggen in welke attractie dat gebeurde. Volgens lokale media was het de wildwaterbaan El Rio Grande. Bij Walibi zelf is niemand bereikbaar voor commentaar. Na het onderzoek kwamen hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter... naar het pretpark in Flevoland om hulp te verlenen. Het meisje is naar een ziekenhuis gebracht. De technische recherche en de arbeidsinspectie onderzoeken het ongeluk in Walibi. Prins Charles heeft vanmiddag zijn pasgeboren kleinzoon bezocht... in het St. Mary's ziekenhuis in Londen. Belangstellende bij het ziekenhuis juichte... toen Charles en zijn vrouw Camilla uit de auto stapten. Eerder op de middag kwamen de ouders van Kate al langs in het ziekenhuis. Haar moeder zei dat de baby werkelijk prachtig is... en dat hij en Kate het prima maken. Het is nog niet bekend wanneer Kate en de baby het ziekenhuis verlaten... en op de stoep poseren voor de pers. Prins Charles zei na zijn bezoek dat dat elk moment kan gebeuren. Britse tv-zenders laten al een hele tijd de deur van het ziekenhuis zien. De sultan van Oman heeft gratie verleend aan demonstranten... die in 2011 werden opgepakt...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 Het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Rond middernacht is het op veel plaatsen nog 20 graden. Wel kan in het midden, zuiden en oosten van het land lokaal een onweersbui vallen. Morgen trekken vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien over het land. Het wordt dan 24 tot 29 graden en het is drukkend warm. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Nieuw.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 Met alles de Bruin. En mijn gast van vandaag is André Stuit. Voormalig profvoetballer bij FC Volendam. Toen nog in de eredivisie. En na zijn carrière in de sport ging hij werken als luchtverkeersleider op Schiphol. En hoe was het vandaag? Um, nou in afwachting van uh, de onweersbuien die gaan komen, was het een uh, nou ja, nog voor ons even een rustige dag. Dus even genieten van. Uh, de voorspelbaarheid van uh, vooral het weer. De wind draait al een beetje naar het westen. Dus ja, dat zijn wel voorbodes dat we wat, wat, wat baanwisselingen gaan meemaken. En tot het verkeer misschien niet zo, uh, zo soepel afgehandeld gaat worden. Ja, want zo, daar... zo is het wel. Ik bedoel, er wordt onweer voorspeld. En dan is uh, eigenlijk de verkeersleiding een beetje een rep en roer? Of? Nou, niet in rip en roer. Wij willen graag onze variabelen kennen en, en ook beheersen. Variabelen dus, kennen? Nou ja, de, de, de, de omstandigheden die je kunt verwachten al een beetje voorspellen. En ja. weten wat je daarop moet, hoe je moet anticiperen. Dus vanmiddag was er bijvoorbeeld al een, een meteoroloog bij ons in huis, zeg maar, op, op, de, op de zaal. En ja, die vroeg zich af waar hij uh, nuttig voor was. Want het, het, het is nog niet in aankomst, het slechte weer. Maar Dat is voor ons al iets om even voor te bereiden tot hij in doorkijken naar morgen. En dan doet hij een voorspelling hoe laat eventueel uh, het, het onweer zal, zal naderen. Dus we bereiden ons al een beetje voor. Ja, we gaan het er zo nog uitgebreid over hebben, over dat werk als verkeersleider. Eerst even het nieuws van de dag, want dat vragen we aan alle gasten in deze serie. Is er iets blijven hangen? Ja, wel bijzonder. Vanmorgen in de auto hoorde ik dat uh, uh, consumptie bij de supermarkt... dat die 15% uh, in prijs uh, was gedaald. En dat vond ik heel bijzonder met dit weer. Die je zou zeggen vraag en aanbod, die, dat gaat juist wat, uh, wat stijgen in prijs. Maar het was allemaal juist goedkoper geworden. En, uh, ja, dat vond ik wel een bijzonder nieuws. Vanavond aan tafel ook nog even over gehad met de kinderen erbij. Nou, die pakte gelijk de fiets. En denk, hé, hey, dat is mooi. Geef wat geld mee, we gaan gelijk naar de supermarkt. Dus die zitten waarschijnlijk nu lekker een ijsje te smikkelen. Ja, was dat dus het, het, het grote nieuws? Dat was ook uw persoonlijke nieuws eigenlijk, of niet? Wat u vandaag meemaakte? Ja, nou ja, dat vond ik wel een soort uh, opmerkelijk iets. En gisteren is op ons werk trouwens ook, is er een ijsje uitgedeeld. En alle, alle werknemers ik denk dat nou, dat zal vast in lijn zijn. Uh, als en inkoop heb hebt dat voorspeld. En ik denk, nou, dat, uh, dat kan nog wel af in deze, in deze hitte. Nou, we gaan het hebben over het uh, leven na de sport. In jouw geval leven na FC Volendam. Je werd dus verkeersleider op Schiphol. Uh, ja, we hadden het er net al even over, maar, maar neem ons toch eens mee in die toren. Of zit je daar niet? Zit jij, zit jij, want er zijn verschillende ruimtes, geloof ik. Ja, er je is hebt een die verkeerstoren. Dat klopt. Er is een misverstand dat alle verkeersleiders uh, in de toren werken. Uh, het grootste deel van ons werk gebeurt vanuit de radarschermen. En die staan in een grote zaal uh, uh, nou ja, schouder en schader opgesteld. Dus de, de, de vliegtuigen die vanuit het buitenland uh, het Nederlands luchtruim naderen. die worden vanaf acht kilometer hoge de urk control gedaan, dat doen we niet. Maar op het moment dat ze lager vliegen en veelal bestemming Schiphol hebben, dan worden ze dus door uh, aan, aan de landsgrenzen overgenomen door de radenverkeersleiders. En die zorgen ervoor dat de vliegtuigen op een gegeven moment ook in, in een rijtje op gezette tijden hun nadering kunnen doen naar een vliegveld. Nou, voornamelijk Schiphol, maar ook Groningen of Rotterdam. Al die andere velden worden ook natuurlijk bereikt. Um, ja, en daar worden ze weer door een, een tweede club overgenomen... die echt Schiphol-gebonden verkeer afhandelt. Dus in een soort, soort cirkel, een soort koekblik om Schiphol heen... wordt daar het verkeer ingebracht. En pas op het laatst, dan heb ik nog voor binnenkomende vluchten, worden ze dus overgenomen door de toren. Dat is echt drie minuten voor de landing. Dan pas uh, neemt de, de vlieger contact op met de toren. En de toren... Um, Maakt dat werk af door ze als de baan vrij is, een landingsklaring te verstrekken. En hoe klinkt dat dan? Ik bedoel, hoe gaat dat dan? Hoe is voor een vliegtuig uit Ibiza. Komt die koektrommel in? Ja, dus dan is hij al. Uh, één station van ons werk is gepasseerd. Dus de, de, de Rijkswegen, even. Dus de snelwegen jongens hebben dat vliegtuig op gezette tijden voorbereid op een nadering richting Schiphol. En uh, ja, die piloot wordt dan gevraagd om te switchen. Dus context Schiphol approach van frequentie. Want er is een radiofrequentie. Nou, die vliegt gaan schakelen. En die roept dan op, uh, approach, hello, de transavia uh, one to four En dan meldt hij even hoe hoog hij zit, hoe hard hij vliegt. En dan uh, krijgt hij een. Uh, in dit geval, zoals vandaag was het dan noordoostenwind. Dan krijgt hij heel waarschijnlijk de kaagbaan, als landingsbaan. Nou, komt hij uit het zuiden is dat vrij makkelijk. Dat is gewoon een rechte streep. En uh, zonder veel instructies van ons uh, wordt hij dan voor de baan gebracht. En uh, ja, op het moment dat hij dan op een soort van... Ja, ik ga het niet ingelukkig maken, een soort van signaal... een radiosignaal zit, wat hij moet onderscheppen, het ILS... Nou, dan, dan zorgt dat signaal ervoor dat hij, uh, dat, dat vliegtuig precies op dat zebrapad komt... wat geschilderd is op die baan. Nou, en dan uh, kan hij overgenomen worden door de toren. En die kijkt dan naar buiten. Is het voorgaande toestel van plan de baan te verlaten? Nou, dan mag die andere landen. En uh, dat doen we dan voor één baan bijvoorbeeld 34 keer per uur. Dus als we twee banen landen, is dat uh, 68 landingen per uur. En dat gaat maar door. En waar zit jij dan doorgaans? Ik bedoel, zit jij in die toren of zit jij juist uh, naar die radarschermen dat te kijken? Dat wisselt. Dus uh, ik, ik, ik zit 50% van de tijd uh, vanuit de toren te werken en 50% van de tijd, nou, noem het even, dus die cilinder, dat koekblik rondom Schiphol uh, het radarwerk te doen. En maakt dan nog uit wat, je, wat het leukste is? Of is het allemaal. Uh... Um... Nou, Het is wel zo als, als radarverkeersleider: dan, dan um, heb je een heel veel vrijheid om, om, om, om met dat verkeer. Dat moet je natuurlijk uh, de grote zorg van, van: binnenkomende vliegtuigen zijn de vertrekkende vliegtuigen. Die komen ze namelijk tegen. Dus om dat voor elkaar te krijgen, heb je als radarverkeer wel wat, wat, wat ruimte nodig. En die benut je dan ook zo tactisch mogelijk om dat verkeer af te handelen. Dus je hebt wel wat meer. Um, nou ja, wat meer je eigen handschrift kun je gebruiken om dus dat verkeer richting een landingsbaan in dat te separeren, te scheiden van vertrekkend verkeer. Ja. Dat, wat me nou opvalt bij jouw verhaal, mensen zien dat niet, dat jij je handen zo gebruikt. Ik bedoel, doe je dat overdag ook als je daar zit, dat je zo kom maar binnen? Nee, of, nee, nee, of Is dat nee, toeval nee, nee. gewoon? Nou, ik probeer het jou even <laughs> uit te leggen hoe, hoe, hoe die lijnen lopen. Ja, nou, het is heel duidelijk. Ik ja. begrijp het helemaal, maar ik denk dan ook van jeetje, wat een lastig vak. Ik bedoel, is het niet? Doodeng dat je dat ze dan toch op een of andere manier tegen elkaar aanbotsen, is dat niet nee. de grote nachtmerrie van, van een luchtverkeersleider? Ja, dat wel natuurlijk. Dat dat moet je kosten. Wat kost, moet je dat, uh, moet je dat voorkomen? Uh, maar schrik je daar s'nachts wakker van dat dat kan nee, gebeuren? Wat, ze zeggen vaak van je, je hebt een stressvolle baan. En dan moet ik altijd even uitleggen wat nou stress is en wat spanning is. Het is namelijk al een spannende baan. Je bent natuurlijk constant. Uh, ben je, ben je geconcentreerd en uh, ben je alert. En, en, uh, je checkt jezelf en je checkt de vlieger of je het goed doet. Dus allemaal dingen die je, die je kunt controleren. Um, en nou, als het goed is, blijft het daar ook bij. Dus alles wat je doet, wat je, dat geeft een resultaat. En dat voldoet aan je verwachtingen. Want dat was ook namelijk de reden van je inspanningen... om dat zo voor elkaar te krijgen. En dan heb je spanning. Stress ontstaat... op het moment dat jij een bepaalde actie pleegt... en dat het resultaat van die actie anders is dan jij verwacht... Zoals, noemen ze een voorbeeld dan? Noemen ze een, een stressvolle situatie nou, die jij, jij hebt meegemaakt? Een, een vorm van separatie is hoogteverschil. Dus vliegtuigen die blijven dan duizend voet verschil van elkaar af. Je spreekt af met de ene, jij zakt naar 7000 voet... en degene die klimt, die klimt naar 6000 voet. Nou, dan zit die separatie. in. als je dan die, degene die klimt naar 6000 voet... opeens 61, gaat staan, 62... dan denk je, hallo, dit is niet goed. Dan moet je dus gelijk ingrijpen. En wat zeg je dan? Nou, uh, to, show, to be sure maintain level 60. 0 Stop climbing, maintain level 60. Nee, dat is goed is, schiet hij ook wakker. En was net eventjes dat hij ietsje er doorheen kwam... en dat hij daarna weer afleverde. Hoe dat zijn dus van die checks... waardoor je hart even wat sneller gaat kloppen. Ja, en weer nog een ander voorbeeld? Dat het soms ook wel heel erg lastig kan zijn of eng kan zijn... of dingen waar je je zorgen om hebt gemaakt? Nee, ja, het, het gaat erom dat, je, uh, dat, dat, dat, dat vliegers uh, en ook vliegtuigen dus... Uh, zaken op zo'n manier doen waardoor er voor jou een voorspelbaar uh, plaatje ontstaat. Dat je weet, dit is ook wat ik verwacht heb. En op het moment dat vliegen daarom wat vrede... of vanwege weer, morgen ook, als ze daarvan afwijken... Ja, dan wil je het wel graag weten en van tevoren anticiperen. Ja, heb je ooit de rampen meegemaakt? Um, nee, niet waar ik zelf bij was, nee. Dat is dan ook wel heel fijn, denk ik, in jouw vak. Ja, en ik, het is ook wel zo met je, dat, dat, dat je bij een afscheid bent van een collega, dat je die dan ook de hand schudt en, en, en dat hij ook kan zeggen: ja, in die 33 jaar, want vaak hebben uh, we carrières van 30 plus uh, dienstjaren. Um, ja, zie je iemand ook wel een soort uh, opgelucht zijn van: nou, ik heb het eigenlijk vonden, vonden, zonder veel te veel schade, heb ik, het, uh, heb ik het voorbereid. Ja, en is er dan ook nog een verandering geweest, bijvoorbeeld na 9-11? Uh, dat heeft dingen wel op scherp gezet, ja. En dan vooral ook, denk ik, aan de luchthavenkant. Dus op hoe jij incheckt en hoe jij dus als passagier aan boord gaat. En, uh, dus maar hoe... voor jullie werk zelf? Ik bedoel, zijn er dan zaken waarvan je denkt van... nou, dat is toch anders geworden? Ja, nou, want in feite waren toen vliegtuigen... waren, waren uh... Ja, een soort projectielen geworden Die, die ingezet werden tegen een, voor, voor een bepaalde missie. Dus op dat was het wel een beetje een raar idee. En, en, en is het ook zo dat, dat wij, uh, op het moment dat wij iets geks merken... Uh, wat terugkomt vanuit zo'n cockpit, dat we denken van nou, we moeten we toch goed in de gaten houden... en misschien een melding van maken. Ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment... van iets wat wel heeft gespeeld, ook toen jij al verkeersleider was... en waar je ook wel mee te maken hebt gehad. Goedemorgen. Vier grote tunnels in Amsterdam en in Rotterdam... zijn drie kwartier geleden voor alle verkeer afgesloten. Het gaat om de Koentunnel en de Zeeburgertunnel in Amsterdam... en de Botlektunnel en de Benelux-tunnel in Rotterdam. Het ANP kreeg vanochtend een anonieme brief... waarin gedetailleerd een beschrijving werd gegeven van aanslagen in drie tunnels. Ja, wat was dat voor jullie, dit bericht? Wat betekende dat? Ja, ik was die, morgen, die ochtend was ik aan het werk. En ik, ik reed naar Schiphol door de Zeeburger Tunnel. En toen zag ik wel een soort een Opel Astra staan... met van die, van die blauwe lampen in de gril. Ik denk, ah, wat gek. Maar goed, ik reed gewoon door naar mijn werk. En uh, ik loste daar de nacht niet af, de vroege dienst. Dus ik, uh, ik ging zitten. En al snel weer de supervisor kwam het telefoons binnen van collega's. Die zeiden, ja, uh, we staan vast, we kunnen niet komen. Want uh, ik sta in de file. Er is wat geks aan de hand. En toen ik meen tien over zeven, kwart over zeven... Toen kwam dus bij ons een bericht binnen van, van de afsluiting van die tunnels. Maar ook het luchtruim daarboven was, uh, was afgesloten. En dat was precies voor ons de, de, de planning om uh, te naderen richting Schiphol. Dus op dat moment uh, hadden we een onderbezetting van personeel. Want ja, die stonden nog in de file, die waren er nog niet. Plus dat wij uh, geen verkeer kwijt konden richting uh, de luchthaven. En toen moest ik ook uh, die vliegtuigen allemaal tegenhouden... in, in wachtgebieden uh, ophangen. Met als boodschap... ja. Dus indefinite delay due to a, uh, oh, moet je verzinnen. Een terroristisch threat of zo, so. iets. Je iets, moest wat, wat, wat bedenken. Die vliegen wil ook weten waar hij aan toe was. Ja, dat was wel even een. Uh, dat was dus echt een stressmoment. Uh, ja, want je dan je zit je daar dan zit je daar en dan ben je dus op de hè eigenlijk. Dan zijn die collega's komen er maar niet aan. Die ja. vliegtuigen mogen niet landen. En dan moet jij alle ballen letterlijk in de lucht houden. Ja, en van links en en van kantoor worden constant mensen ook uh, opgetrommeld van ga zitten en um, uh, neem dit deel over van uh, het wachtgebied. Of, uh, ja, en, en, en je ziet gewoon zelf ook als, als, als mens, heb je daar ook gewoon opeens even een heel raar beeld in. in of gevoel in je lijf. Van wat, wat, wat gebeurt er nou in Nederland? Wat zien wat, wat nou we aan de hand? Dus je ja, dus dus dus... hebt ook nog de angst van: is er een terroristische aanslag of wat is er aan de hand? Ja, wat, wat gebeurt er in mijn wereld? Weet je, ja. Los van het vak heb je ook gewoon natuurlijk uh, André zelf die dan denkt: van jeetje, wat, wat is hier aan de hand? Waar, waar zijn bekenden? Waar zijn familie van mij? Waar, straks die tunnelweg, water? Waar, waar komt het water? Nou ja, dat was een heel uh, naar, uh, naar ervaring. Ja, en hoe is het afgelopen dan? Volgens mij rond een uur of negen, kwart over negen, was die actie. Het ging om een witte auto die misschien iets zou doen. Die hebben ze nooit aangetroffen. En uh, toen zat er uh, gewoon hersteld. Toen kon het verkeer ook normaal afhandelen. Toen was het uh, opgelost. En toen kon alles landen. Ja. En toen was de rust weer wedergekeerd. Ja. Ja. Want de dagen die jij werkt als verkeersleider zijn ook kort. Hè? jullie mogen niet hele lange dagen maken. Sterker, jullie mogen ook maar geloof, twee uur achter elkaar werken. Ja, formeel twee uur twintig, meen ik. Um, en dat doe je dan in, in drie stukken. Dus je hebt een stuk werken, pauze. Werken, pauze. En het laatste stuk, uh, dat werk je dan nog. Het grappige is ook dat je is, dat je aan die twee uur 20, uh, vaak niet toekomt... omdat dat een collega graag over wil nemen. Dus die, uh, die los je vaak al eerder af van uh, mag ik er een stukje doen? Dus dat ja. is ook vaak gewoon vet leuk om te, om te doen. Nou, uh, uh, hadden we het over het feit dat jij dus voetballer bent geweest... voordat je dit ging doen. Ja. En dan vraag je je echt af, ja, hoe komt een voetballer toch terecht... in die verkeerstoren van Schiphol? Ja, ik heb uh, ik op een gegeven moment uh, een seizoen waarbij uh, Robert Molenaar... Uh, was de eerste keuze. Het was ten tijde van de trainer Frits Korbach. En die, uh, die was ik heel eerlijk naar mij toe. Van André, jij bent gewoon keuze 2. Dus als hij geschorst is of geblesseerd, dan doe jij mee. En, uh, dus dat seizoen liep sportief gezien voor mij niet zo, uh, niet zo super. En toen kreeg ik een advertentie uh, onder ogen... Uh, voor de sollicitatie of, of voor de vacature de verkeersleider. En ik werd eigenlijk geraakt door... Uh, wie durft de uitdaging aan? Zoiets stond er erboven, een soort tekst. En euh, nou, ik wist toch wel dat je dan in een grote zeef terechtkwam. Maar ja, ik voelde me wel even geprikkeld door die, door die tekst, door die uitdaging. Ik denk, nou ja, ik had wel eens gekeken naar die toren. En dan dacht ik, wel een apart beroep wat je daar... Uh... Maar wat triggerde je dan? Waarom, waarom dacht je van, dat is iets voor mij? Nou ja, dat tot, tot je dan tot die selecte groep hoort die, dus, uh, die, dat, die dat vak kan uitoefenen. En, en, en, en ja, ik denk ja, misschien, ik zeg altijd maar uh, afwijkingen. Misschien misschien ik over de goede afwijkingen om dat vak te kunnen uitoefenen. Ja, welke afwijkingen moest je hebben dan? Want je bent uiteindelijk geloof ik uit 6000 kandidaten ja. doorgestroomd. Dat ja, ja. is nogal wat voor de opleiding. Ja, en dat sloot wel mooi aan op het voetbal. Want je moet in teamverband kunnen werken. Je moet goed tegen teleurstellingen kunnen in een dynamische omgeving kunnen werken. Uh, nou ja, en teleurstellingen? Ja, ja, je hebt wel eens een, een, tot je uh, tot een situatie niet uitpakt zoals je wil. Of dat uh, tot, tot iets even anders loopt. En, en ja, daardoor moet je niet uh, uit het lood geslagen zijn. Je moet gewoon doorgaan. En uh, je moet gewoon, uh, ook in de opleiding, moet je dat regelmatig uh, krijgen situaties bewust. Waar je gewoon eventjes uh, tegen een zeepaar naar loopt. En dan wordt ook gewoon gekeken hoe je daar dan weer van herstelt. Hoe snel ja. jij in een oefening of de volgende oefening, dat je dan weer, um, weer, de, weer de 100% staat. Maar is stressbestendigheid eigenlijk niet de allerbelangrijkste? Um, ja, je moet dat wel. Dat is eigenlijk meer voor de lange termijn. Dat je dit, dit vak ook 30 jaar lang volhoudt. Is dat wel belangrijk. Dat je geen dingen die gebeuren. Dat je die goed kan uh, verwerken. En ook daarna kan parkeren. van Oké, okay, klaar, er bij, uh, ja Dat is onderdeel van dit vak. En, en welkom in de wereld van de verkeersleiding. Dat is uh, het negatieve van dit, uh, van dit vak. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Ellis de Bruin. Ja, en vandaag is mijn gast André Stuit. Hij is voormalig profvoetballer bij FC Volendam. En na zijn carrière in de sport ging hij werken als luchtverkeersleider op Schiphol. Daar hebben we het zojuist uitgebreid over gehad. Daar gaan we het ook over hebben zometeen. Maar we moeten eerst even naar Arjen van der Horst in Engeland. De baby is gezien. Arjen? hij Nee. Ik geloof dat uh, dit niet helemaal goed gaat met Arjen van der Horst. Nou, wij praten gewoon nog even verder. Uh, en zometeen zal die ongetwijfeld aan de telefoon zijn. André Stuit. Ja, als je dan opgroeit in Volendam, hè, want dat, dat ben jij. Ja. Dan zijn er geloof ik twee keuzes. Je gaat of de muziek in, of uh, uh, de voetbal, of niet? Nou, voor mij als, als, als, als jongetje was dat niet het, uh, het geval. Ik, uh, ik heb denk ik een vrij normale uh, je, je, jeugd gehad. Uh, waarbij... Uh, op school wel veel met een balletje werd gedaan en gevoetbald. Het was ook meer, denk ik meer, ik, ik zat ook over na te denken hoe het nou de stand gekomen is. Meer buurtjongens die dus gek waren van voetbal. En nou, daar wil je dan toch bij horen. Dus dat ik om die reden ook gewoon mee ging voetballen. En ik, ik kon ook niet de bal honderd uh, keer hoog houden als anderen. Dus ik, ik, ja, ik kon wel leuk meedoen en uh, mee voetballen en, en, en, en pas later ook, op latere leeftijd, is die, uh, die, die, die, uh, is die kwaliteit van mij uh, bovengekomen. Dus in de eerste paar jaar was ik uh, een redelijk leuke voetballer. Meer ook niet. Nou, zometeen verder, want Arjen van der Horst hangt. Arjan. Hey, goede avond. Goedenavond. avond. Ja, Zojuist zijn ze naar buiten gekomen, uh, Prins William en Kate. En de nieuwe baby natuurlijk. We voor het worden eerst aan de verzamelde wereld gezien... en de rest van de wereld. En ze beantwoorden ook een hele korte vraag. Uh, ze zeiden natuurlijk dat ze dolgelukkig waren met de nieuwe baby... maar dat ze nog geen besluit hebben over de nieuwe baby. En dat weten we nog steeds niet wanneer dat gaat gebeuren. De naam heb je het over? Ja, de naam. Ja. Uh, de, eerder werd er gemeld dat Kate en William. als ze besluit zouden nemen. als ze de baby hadden gezien. Nou, dat is natuurlijk nu gebeurd. Maar ja, er kan het nog dagen of weken duren voordat die naam bekend wordt. Afgaand op eerdere koninklijke geboortes. kan het nog wel even duren. Bij William duurde het zelfs een week. Bij zijn vader zelfs een maand. Bij zijn jongere broer William, uh, Harry, was het uh, een dag binnen de geboorte. Dus dat is nog even afwachten. Misschien enkele dagen. Misschien zelfs wel enkele weken. En hoe werd er gereageerd toen ze naar buiten kwamen? Ja, we en... luid gejaagd, Het was drukker dan ooit. Gisteren was het hier al druk op deze plek. Uh, de politie, uh, je, je proefde wel dat er eerder iets uh, te gebeuren stond. De politie zette meer dranghekken neer. kwamen nog meer toeschouwers. En allemaal uh, probeerden ze natuurlijk een glims op te vangen van uh, de nieuwe prins. En toen uh, het paard met de baby naar buiten kwam zeg een heel luid gejuich af uh, dat het in de verre van vechten te horen was. Goed, dankjewel. En uh, nou, wacht maar af wat de naam wordt. Arjen van der Horst in Engeland was dat. Ik praat verder met André Stuit. Is dit nou nieuws wat jou bezighoudt, trouwens? Ja, maar niet te vergelijken met mijn eigen uh, geboorte, denk ik. Wat dat betreft <laughs> ging dat een stuk rustiger. Hoe <laughs> maar, <laughs> maar de voetbal dan? Je zei, op, op, het, uh, op, op school werd er al uh, gevoetbald. Ik deed daaraan mee. Maar wanneer was duidelijk dat jij toch wat talent had? Ja, nou, tot het type voetballer wat ik ben en verdedigen, Een beetje taakbewust. Uh, ik ik schoorde, scoorde geen veel doelpunten. Of, of, of. Dus uiteindelijk, uh, als je in de hogere elftallen of in de oude elftallen komt. Ja, dan wordt natuurlijk het uh, met elf tegen elf Het taakbewust zijn. Ja, dat wordt dan belangrijk. En toen bleek wel mijn waarde voor een, voor een elftal. voor de balans van een elftal. Want dan gaat het ook om, uh, om, om, om doelpunten tegen te houden. in plaats van uh, te maken. En ik zeg nu al een altijd: als je dus nul doelpunten tegen krijgt... hoef je er maar eentje te maken om te winnen. En dat scheelt nogal. Ja, je hebt drie seizoenen Eredivisie gespeeld bij ja. FC Volendam. Ja. Wat waren de hoogtepunten uit die tijd? Um, nou, de wedstrijd die me altijd het meest bij is gebleven is... Uh, ja, op zich wel de wedstrijd die wij verloren. Uh, maar dat was uit bij PSV. En in dat seizoen, ik weet niet precies wanneer, het was 1991. Toen uh, stond Ajax en PSV op gelijke stand qua punten. En het doel zou, dat, zou bepalen wie je kampioen werd. Dus toen speelde Ajax thuis tegen Vitesse. Dat was ook in het Olympisch Stadion. Toen een aantal toeschouwers. En wij dus uit uh, bij PSV. Ja, wij hadden niks te verliezen. Je had toen ook niet allerlei systemen om alsnog Europees voetbal te halen. En dat soort dingen. Dus het was gewoon, nou ja, wij zullen waarschijnlijk wel deze wedstrijd niet gaan winnen. En ja, dan kun je zo relaxed kun je zo'n wedstrijd uh, spelen. Um, in, in, in die ambiance... Um, ja, daar dat blijf je altijd bij. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch uh, om, ja. om daar uh, onderdeel van uh, geweest te zijn. Ja, dus je, je verloor, maar zij werden kampioen. Ja. En dat is dan toch jouw mooiste voetbalervaring. Dat is ook vreemd eigenlijk. Ja, nou, voor je eigen precies, gluk. dat klopt. Maar dan sta je wel tegenover de Romario, die natuurlijk uh, een, een bekende naam uh, is uit het voetballen. En het, het lukte Romario ook niet om te scoren. En uh, Dennis Bergkamp was dan op twee na, uh, geloof ik, de, dus de tweede die stond als, als tweede op de topscorerslijst. En die maakte er wel twee. Dus uh, eindigde XC-como. En dan, nou ja, dan denk je toch heb je toch een soort bijdrage aangeleverd uh, ja. aan dat gegeven. Ja. We hebben gebeld met uh, jouw oude trainer, Leo Steegman. Okay. Laten we even luisteren wat hij over jou oh, zegt. Oh, nou, ben benieuwd. Het was een, een, een balafpakker. Het was een man En hij... Uh... Het was een jongen die al snel een eigen persoonlijkheid had. Dat is later ook wel gebleken in de stappen die hij heeft ondernomen, natuurlijk. Maar wat ik wel, waar ik wel eens over nagedacht heb, dat ik niet helemaal uitsluit. Uh, dat de verdiensten in de voedderij voor hem op termijn. toch wat groter hadden kunnen worden. dan dat hij op dat moment dacht. Is dat ja, zo? Ja. Nou ja, dat. is dat, dat, natuurlijk achteraf, maar. Uh, met Leuvenstegem hadden we een soort van. haat-liefde verhouding. Uh, omdat ik natuurlijk al snel een bepaalde persoonlijkheid ontwikkelde, uh, botst dat ook wel eens met, uh, met de trainer natuurlijk. Um, en ik, ik, ja, dat, dat was een dubbelsperskant. Ik denk, al, ik hoorde later ook wel dat er interesse was van Heerenveen. En um, ja, als ik die richting was heen getrokken, heen gezogen, dan, dan had het zomaar uh, nog tien jaar langer kunnen duren. En we daar spijt van achteraf, dat je zo vroeg gestopt bent dan? Uh, ja, nou ja. Nee, toch geen spijt. Nee, en ik moet ook zeggen nu ook voor voor voor deze, deze avond moest ik dingen echt weer opraken, de verzoeken. Ik oh ja, zo was het. nou ja, toch wel, ja, toch wel bijzonder geweest en een seizoen gehad dat ik 32 van de 24 wedstrijden mee heb gedaan. En en het was ook geen slechte tijd van het Nederlands voetbal. Ja, toen EK uh, 88 gewonnen, uh, PSV won Champions League. Het niveau destijds was gewoon niet was gewoon niet middelmatig. Nee, dat was gewoon goed. Het Nederlands voetbal was gewoon goed. Maar had je dan wel echt wat met voetbal? Um, nou, nou nee, ja. Ik, ik, ik heb dan niet iets met het, het, het idee van voetbal... maar wel met de mensen om me heen. En dat was wel iets wat me natuurlijk een gegeven moment trof. Ja, nu ga ik die mensen wel verliezen. En nog steeds uh, spreek ik wel als jongens in het dorp. Of uh, uh, Alex Pastoor, de huidige trainer van NSC... is een goede vriend uh, van ons. Ja, als ik die dan weer even spreek... Ja, dan denk ik, ja, dat is toch wel mooi. En laatst gingen we ook videobanden terugkijken... waar dan ook echt de naam stuit... Uh, door Tom Egbers wordt opgelezen in zo'n samenstelling. En dan denk ik van, ja, ja, ja, jeetje... Het is allemaal nog wel echt waar. Het is wel echt gebeurd vroeger. <laughs> je had het al bijna verdrongen, of niet? Ja, nou ja, het, het, het is voor mij een gesloten boek. Die moest ik echt even open en naar de goede bladzijden zoeken. Van, oh ja, hier, dit was het inderdaad, ja. is het geweest. Misschien verdien je wel veel meer als profvoetballer... dan als verkeersleider, of niet? Toen niet. Uh, tegenwoordig zijn die verdiensten wel een stuk beter geworden. Sinds dat Bosman de rest is het wel beter geworden voor de voetballers. Ja, uh... yeah. yeah. goed. laten We even. We hebben nog een fragmentje. Heel wat anders. Okay. Uh, maar als je het hoort, dan weet je waar we het over gaan hebben. We gaan op de radio in een paar minuten. Is dat waar? We gaan nu op de radio live. Wow. Kom, fly with me. Kom, fly. Let's fly away. From the south of France to Amsterdam, there's nowhere else we rather play. Ja, dit moet je even uitleggen. Wie ja, horen we hier? Ja, dit is Bono. Aan boord van uh, het vliegtuig wat uh, U2 naar, uh, naar Nederland bracht in 2005 voor de Vertigo Tour. En. Um, nou, ik, ik had bijvoorbeeld nam gevoetbald en Veronica was sponsor. en, en Dat is natuurlijk ook met media, hoe ga hoe je gaat met de buitenwereld om. Dus ik had wel een soort klik, hoe, hoe kun je nou het, de mensen bereiken... Op, op een slimme manier. En ik hoorde in januari bij Schiffers dat U2 naar Nederland kwam... met de Velcro-tour. En toen dacht ik van, daar moeten wij iets mee. Want wij, wij zien natuurlijk altijd, die, die artiesten zien wel land op Schiphol... en die gaan dan uh, schichtig in een taxi gaan ze weg. Van, kunnen wij niet iets bedenken waardoor uh, U2, of Bono natuurlijk... want dat draait het om... Tot hij iets met ons doet om ons vak een beetje onder het uh, positief licht te brengen. En toen uh, ja, heb we gewoon een e-mail gestuurd naar de Platenmaatschappij. En die hebben dat doorgestuurd naar de Island Records, geloof ik, in Londen. Ja, en toen was het echt verbazing alom, want er werd gereageerd. En positief. Door, door, door dus de band zelf. Dus uh, ja, uh, we like the idea en uh, you can work it out. Nou, dat, dat was echt gewoon een, een mirakel dat dat gelukt is. En uiteindelijk uh, zijn de contacten gelegd. Zijn we uh, uh, in contact gekomen met, uh, met Steve Matthews dan. Dat was echt de tourbaas. En uh, een paar dagen van tevoren naar Parijs geweest om ons door te spreken. En toen uh, op dat moment werkte er ook een, een Ierse collega. Die uh, was in opleiding bij ons. En die, uh, die heeft toen het interview gedaan. En ja, dat gaf gelijk een match. Uh, die, die, die, dat Ierse onder onsje wat ontstond. Ja, dat, dat, dat was echt... Uh, ja Toch wel de historie hebben we, daar, uh, hebben we daar geschreven. Tot, tot Bono live... Op een radiozender uh, een interview houdt vanuit de cockpit van het vliegtuig waarmee je naar Nederland komt. Ja, dat, dat, dat ja, dat, dat is wel even iets heel bijzonders. Omdat. Uh om elkaar te krijgen. andere mensen ook al meegewerkt. Hoor. niet dat ik het allemaal al gedaan nee, nee, heb. Nee, je ziet het wel als een van je hoogtepunten in je werk tot nog toe, denk ik. Dat je ja, dat en, hebt meegemaakt. En, en dat is eigenlijk dat je iets genereert wat er is. Er is iets wat je, wat je kan bereiken. En, en door de juiste routes te kiezen... en mensen samen te brengen en te ontwikkelen... Ja, dan, dan popt dat op. Want het, iedereen werd hier blij van. Ja, een soort verkeersleiderswerk uiteindelijk. Ja. Toch? Je hebt Verbonden, het over routes. Ja, over. verbondenheid. Ja, precies. Zo werkt dat dan. Ja. Goed, dankjewel voor je komst. Het zit al op het half uur. André ja, Stuit in de serie Wat doen we allemaal na ons leven in de sport? Hij is voormalig profvoetballer bij FC Volendam geweest. Goed, als u wilt terugluisteren... of meer informatie wilt hebben over deze uitzending, dan kan dat. Uh, u luisterde naar Twee Dingen van Max. Ga naar onze website tweedingen.nl. En morgen in deze serie oud-schaatster Marieke Wijsman. Zij is nu politieagenten op Ameland. zometeen Willemijn Veenhoven. En de baby. We hebben net ja. even collectief staan te juichen samen met Henry Schut... Hoe ziet ze eruit? Ik, ik, ik, ik heb het niet gezien. gezien. Ik was gisteren He. toch? He. Waar moet ja. ik voor juichen vandaag? De baby, de baby. Ja, maar die is gisteren toch geboren? <laughs> ja, maar we hebben hem net gezien. Oh, maar ik nog ja. niet. Oh, jij nog niet. Nou goed, um, zometeen even het allerlaatste nieuws met Arne ja, de van, de van der Horst uit Londen. Verder, Detroit, hoe ligt het erbij? De stad is natuurlijk net failliet verklaard. We hebben een jongen die heeft daar net gewoond. Het is... Het lijkt op een oorlogsgebied, maar dan zonder kapotgeschoten gebouwen. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen. En het doet een beetje denken aan Berlijn. Dat zometeen allemaal in BNN Today. Dit is radio 1. En het is middels half negen. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In pretpark Walibi World in Biddinghuis is een meisje van tien ernstig gewond geraakt. Dat zou zijn gebeurd bij de wildwaterbaan, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Een traumahelikopter kwam hulp verlenen. Het meisje is gewond aan haar been en is naar het ziekenhuis gebracht. Tankwagens brengen vanaf vandaag extra drinkwater naar Tessel. Een van de onderzeese waterleidingen is kapot... waardoor de watervoorraad op het eiland flink is afgenomen. Waterleidingbedrijf PWN stuurt er rond 20 tankwagens per dag naar het eiland... om de voorraad aan te vullen, zo'n 600.000 liter per dag. De Belastingdienst heeft beslag laten leggen op de panden van Ruud Gullet. In een van zijn huizen woont zijn ex Estelle. Tegen RTL Boulevard zegt Gullet dat de beslaglegging te maken heeft met de afwikkeling van zijn scheiding. Het conflict gaat over de aangifte van 2010. Hoeveel geld de fiscus van Gullet wil hebben is niet bekend. En dan de baby. Prins William en zijn vrouw Kate hebben hun zoontje laten zien. Onder luid gejuich kwamen ze rond kwart over acht het St. Mary's ziekenhuis in Londen uit. Kate had de baby op haar arm. Daarna gingen ze weer naar binnen en een paar minuten later kwam William opnieuw naar buiten met zijn zoon in een babystoeltje. Ze vertrokken in de auto met William zelf achter het stuur. En meer daarover straks bij BNN Today. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Detroit was ooit het middelpunt van de Amerikaanse auto-industrie. Maar dit weekend vroeg de stad uitstel van betaling aan. De stad is failliet. Friso Wiersum die verbleef een tijd lang in Detroit... en vertelt straks hoe het is om in een failliete stad te leven. En ik kan je zeggen, daar gebeuren ook hele mooie dingen. Er worden een soort nieuwe gemeenschappen ontstaan. Doet een beetje denken aan Berlijn. Dat zometeen. En Arjen van der Horst nog eventjes terug naar de baby. Vooral eventjes over, um, over wat Kate en William net allemaal zeiden tegen de pers. Dat zo. Meekijken kan op de webcam radio1.nl um, Springsteen en I, daar heb ik het zo over. Zo heet de nieuwe documentaire over Bruce Springsteen. En wat bijzonder is, die film wordt gemaakt door zijn eigen fans. Nou, een van de grootste fans in Nederland is schrijver Kluun. En hij was bij de première gisteren. Leuk. Ja, zo meteen om 9 uur Today's Topics. Uh, met nieuws over een brug die Bauke Mollema moet gaan heten. Het snik heten weer. En schoolkinderen die geen idee hebben wat ze met al die vrije vakantieweken moeten. Ik zou niet weten wat ik nu had gedaan. Een aantal vrienden zijn op vakantie. Had ik gewoon de hele dag niks gedaan eigenlijk. Ja, wat ze dan nou nu wel doen, dat hoor je zo meteen om 9 uur in Today's Topics. Henry Schut heeft de baby dus nog niet gezien. Die heeft wat gemist, jongen. Oh, man. Ja, ik heb wel de baby van mijn nichtje gezien. Dat is veel belangrijker. <laughs> ja. Nick is geboren. Die heeft tenminste meteen een naam. Ja, ja nee, dit kan nog wel even duren, dit hè? Ja. Is dit nou, nieuws? Sportnieuws dan maar? Is dit? Ja, ja, dankjewel. Ja. Oh, ja, dat ja. ook natuurlijk. Sportnieuws? <laughs> nee, ik vind het nog uh, even uh, leuk om oh. even verder te praten. Ja, wat wil je nog meer weten? <laughs> Hoe heet je Nichtje? Leonie. Leonie. Ja. En het kind? Nick. Nick, ja dat zei je al. Zonder C en ja. IK. Oh, dat vind ja. ik leuk. <laughs> ik ook. Ja. Goed. Misschien een goede tip voor uh, ons koninklijk paard. In het ja. het sportnieuws. Ja, Barcelona krijgt een opvallende naam als nieuwe hoofdtrainer. Het is de Argentijn Gerardo Martino... die vorig seizoen nog kampioen werd met Newell's Old Boys. Hij volgt Tito Villanova op, bij wie opnieuw kanker is geconstateerd. Gerardo Martino is de naam dus. Een grote onbekende. We horen erover Spanje-correspondent Edwin Winkels. Ja, voor iedereen. Ook hier in Spanje trouwens. Hij is al 50 jaar. Maar hij heeft in Argentinië ook nooit echt een van die allergrootste clubs getraind. alleen nieuw als Old Boys. Hij was vroeger een idool als voetballer daar. Uh, hij heeft de selectie van Paraguay gedaan als bondscoach. Dat deed het goed. Kwartfinales van het WK in Zuid-Afrika. De finale van de Copa America. Dus hij was niet een volledige onbekende, maar wel een grote verrassing. Barcelona zoekt de laatste tijd niet grote namen. Meer mensen uit eigen gelederen. Ze wilden Luis Enrique, oudspeler. Uh, die zit vast aan Celta. En toen kwamen ze toch heel snel bij deze Tata Martino terecht. Ja, Martino dus. Hij bereikte zijn grootste successen... bij New, Alls, New, World, New World's Old Boys, dus zeer bekende club ook. Dat is de club waar de grote ster van Barcelona, Lionel Messi... Uh, uiteindelijk vandaan komt. Hij ging er wel op zijn elfde al weg. Messi zou wel eens gro een grote rol kunnen hebben gespeeld in de overgang. Ongetwijfeld. Dit is een set van technisch directeur Zoe Zareta. Maar die zullen de laatste jaren wel eens gesproken hebben... en dat Messi heeft gezegd, god, daar bij New Alls, mijn oude club... Uh, Messi zat daar tot zijn elfde jaar. Toen kwam hij al naar Barcelona. Hij zei, die trainer die doet het heel erg goed. Ze zijn nu net, inderdaad net, net kampioen geworden. En het verhaal gaat dat de vader van Messi in de jaren 80... elke twee weken uh, in het Parque de la Independencia... het stadion van Nieuws uh, naar de wedstrijden ging. Alleen om de nummer tien van toen, uh, Gerardo Martino, te bekijken. Dus er zijn hele goede banden tussen het stel. En voor Barcelona is het eigenlijk, af van Barcelona uit is het een blijk van vertrouwen... jegens uh, Lionel Messi. Feyenoord topscore de Klaziano. Pelle laat in Italië zijn linkerknie onderzoeken. Feyenoord is daar op trainingskamp en Pelle verliet vandaag geblesseerd de training. Morgen speelt Feyenoord een oefenwedstrijd daar tegen het naar de Serie A gepromoveerde Hellas Verona. Voormalig Vitesse-spits Wilfried Boni kan dan definitief aan de slag bij zijn nieuwe club Swansea City. De transfer van Boni was al een paar weken rond. Maar hij had nog geen werkvergunning en die heeft Boni nu eindelijk binnen. En de Nederlandse schoonspringster Ushi Freitag... heeft bij de wereldkampioenschappen in Barcelona... een prima prestatie geleverd op de 1-meterplank. Ze werd in de finale achtste. Freitag heeft een dubbel paspoort... en kwam in het begin van haar loopbaan uit voor Duitsland. En straks zit langs de lijn nog meer van dat WK in Barcelona dan Waterpolo. Nederland speelt daar bij de vrouwen tegen Oezbekistan... en staat inmiddels met 11-1 voor. Niet heel spannend dus. En ook een verslag van het criterium van Stiphout overspanning gesproken. Daar doet de toerwinnaar Chris Froome mee. En die zal dus ook wel winnen vanavond. Wat zou het Denken zijn wij? als hij niet wint. Ja. Wel heel dom zijn. <laughs> ja. Goed, dankjewel. We gaan meteen naar de baby, want Arjen heeft haast. Arjen van Horst. Goedenavond, Goedenavond NOS-correspondent in Londen. We hebben allemaal mee kunnen genieten. En we hebben een glimp kunnen opvangen. Gevangen van de Royal Baby. Well, it's got a good pair of lungs though, not so sure <laughs> He's, uh, he's a big boy, he's quite heavy. But uh, we're still working on a name. Dus so we'll have that as soon as we gaan. Ja, nou, we staan te juichen op de redactie. Dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar het is, het is leuk om er even in mee te gaan in dit, dit mediaspectakel. Vertel even, Arjen, want je vertelde, de naam die wordt nog niet bekendgemaakt. Um... Nee, je, je hoorde het William zeggen. Het is ja. een stevige jongen, 3,8 kilo. Maar ja. de naam, daar moeten ze nog een besluit over nemen. En dat kan dus nog een tijdje duren als we afgaan. Op eerdere koninklijke geboortes. Daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dat is niet echt een goede richtlijn. Bij William duurde het zelfs een week. Bij zijn vader Charles, Charles een maand. Zijn jongere broer, Harry, werd het binnen een dag bekendgemaakt. Dus we weten het gewoon niet wanneer die naam bekend, gaan maken, bekend gaat worden. Volgens de wetkantoren is George nog steeds de meest favoriete naam. George dus wellicht. Um, vertel even wat, want ze stonden de pers te woord. Wat zeiden ze? Het was maar een hele korte reactie. Ze kwamen naar buiten, stonden op de trappen, lieten de baby zien... en vervolgens liepen ze naar het vak waar mijn Britse collega's stonden. Ze stelden dat ze natuurlijk dolgelukkig waren met de nieuwe baby... dat alles is goed gegaan. En uh, ja, je hoorde nog even William zeggen dat het zo'n grote baby was... en dat ze nog steeds, niet, nog steeds geen naam weten. En dat was het wel. Daarna gingen ze weer even terug. Inmiddels zijn ook de zwarte Landrovers van het Koninklijk Huis gearriveerd. Daarin zullen ze vervoerd worden... Naar Kensington Palace. En dus na anderhalve dag wachten is dit lange, lange wachten eindelijk voorbij. En dit gigantische media circus hier <lacht> kan na al die weken eindelijk afgebouwd worden. Ja, ben je aan toe? Ja. Ja. Het is, het is wel een beetje... Ja, ik, bedoel, ik snap wel dat zo'n ge geboorte van een baby heel leuk is. Maar ja. als je drie weken ziet het circus hier, dat is echt ongelooflijk. Al die journalisten uit de hele wereld. En dan vraag je het af... Ja, waarom staan we hier soms? <lacht> ja, joh. Het, is... het is onderdeel van je vak. Het is breaking news op Radio 1. En daar werken wij maar met liefde aan mee. Ja, lekker het sprookje in stand houden. Nu is het houden. breaking news. Nee, maar ja. natuurlijk, nu heb je iets te melden. Maar wat moesten we de afgelopen drie weken melden? Uh, terwijl er niks uh, nieuws gebeurde natuurlijk. Ja, dan ga je toch wel soms wel eens wat luchtpompen. En dat is niet de bedoeling van een zak. Maar vandaag hebben we het echte nieuws. We hebben de baby gezien. Nu alleen de naam nog. En dan is het weer breaking news. Tot dan. Arjen van Horst, dankjewel. Bruce Springsteen, zometeen een van Nederland's grootste fans, namelijk schrijver Kluun. Die is gisteren naar de speciale docu over hem geweest. Gemaakt door Fans. You can't start a fire You can't start a fire without a spark This gun's behind Even if we're just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round my place I check my look in the mirror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 doorheen praten, door het einde. Ik denk dat Kluun dan uh, een beetje boos wordt. Bruce Springsteen, dancer, dancing in the dark natuurlijk. Kluun, goedenavond. Goedenavond, ik gedoog het. Je gedoogt het. Ja Goed. hoor. Eén van de grootste fans van Bruce Springsteen in Nederland, schrijver Kluun. Um, er is een nieuwe documentaire uit over het leven van de Boss. Gisteren kwam die uit en het is een bijzondere documentaire, namelijk gemaakt door de fans zelf waarin ze een ode brengen aan Bruce. En de documentaire die begint zo. My three words for Bruce Springsteen are hope, hart and perspective. Intense, passionate and earnest. Je zeggen: rayonnant, infatigable, fidélité. Bruce is power. Bruce is belief. Bruce is togetherness. Ja, dat zijn geen kleine woorden over Bruce Springsteen. Kloon, <laughs> jij yeah. was bij die première gisteravond. Um, uh, zometeen uitgebreid over de film. Maar ja, doe jij dan dat ook maar even dan in drie woorden, Bruce? Oh, kijk, daar had ik niet mee gerekend. Nou, ik heb wel heel veel woorden gehoord waar ik het wel mee eens ben. Het is uh, saamhorigheid, energie en passie. Ik denk dat dat ze wel zijn voor mij. Die twee laatste, die, die vind ik wel duidelijk. Die energie, dat, ja. dat spat er vanaf als je stukjes ja. van zijn concerten ziet. En dus ook de passie. Mm -hmm. En saamhorigheid, dat hoor je vaak. En dat is een beetje. Ja. Ik, voor mij, is, ik hou ook van Bruce, maar ik ben mm -hmm. niet een enorme fan. Maar als je dan fans hoort, dan gaat het over. Ja, alsof, ze, alsof ze naar hun goeroe kijken. Ja, het is een beetje een soort E.O.-jongere dag, maar dan zonder jongeren en zonder God. Ja. En uh, wat dat betreft is het alleen maar leuker. Uh, nee, ik, ik moet zeggen, ik heb. Uh, mijn vriendin ging vorig jaar voor het eerst mee naar Barcelona... naar optreden en is totaal geen Bruce-fan. Maar die snapte ook, zei, ja, ik, ik heb zelden zo'n positieve uh, artiest gezien. En ik hoorde, nou, jij noemt mij een fan, maar Leon van Donschot... die heeft, ik geloof, dit, dit, uh, deze tour heeft hij tien optredens... door heel Europa gezien. Ik hou het bij Dublin en bij, wat had ik? Uh, wat ben ik nog meer geweest? Barcelona. Nou, dat is, dan, dan hoor je bij de, echt de, de, de lagere categorieën van de fans, hoor. <laughs> ja. Maar Leon, Leon van Donschot die vertelt dat hij Anouk had meegenomen. Dat had nog nooit iets van Springsteen gezien... En die zei ook, die was ook echt flabbergasters bij de, de, de positieve energie die hij op zijn publiek heeft. En dus het publiek onderling. Ja. En, Zangeres Anouk ja, bedoel je? Ja. ja. ja, ja. En, en, en dat is wel het mooie wat, ik, uh, wat, wat, wat, ja, wat Anouk zegt en wat mijn vriendin zegt. Je hoeft geen fan te zijn om te voelen. Er zijn denk ik... nou ik, ik sterk nog, ik denk dat het niet één artiest is die zo lang meegaat en uh, zowel zijn uh, artistieke integriteit heeft behouden en toch een groot publiek heeft bereikt en die Um, ja, niet een, een, een vervelende ster is geworden. Die, um, hij is echt. De, hij is echt. En ja. dat merk je, denk ik, tijdens uh, optredens. hij miljoenen op de bankrekening heeft staan, Absoluut. uiteraard. En ja. toch heeft hij het ja. maar over die arbeider in Amerika... die hard moet werken. En toch blijft het geloofwaardig. Nou, ja, dat, de arbeider, ik denk dat dat zijn de jaren tachtig teksten. Inderdaad, toen alle fabrieken sloten en zeg maar het begin werd gemaakt. wat nu in Detroit eindigt met een fier cement. Maar ja. in de jaren negentig uh, heeft hij zich uh, uh, steeds meer ontpopt. toch als, eigenlijk als een soort protestzanger. En, Um, na de ri Rising, dat ging dan vooral over... Uh, het, het, het, het, niet politiek over de, de, de, val van de, de val van de Twin Towers, hoor mij nou. Um, nou ja, maar meer een soort klein... eigenlijk ook hoe de kleine man dat ervaart. Hè, of de, hoe de brandweerman dat ervaart. Ja. En ik denk dat daar zijn kracht ligt. Of het nou een arbeider is of een brandweerman. Uh, het, hij is een hele goede verhalenverteller over, uh, over kleine mensen. En dat maakt op een of andere manier citaar blijkbaar iets universeels ja. in... wat iedereen aantrekt. En zie je dat? Want jij hebt die docu dus gezien. Het ja. zijn dus allemaal fans die, die dingen over hem zeggen. Dat, dat hoor je ja. ook terug daarin? Ja, het mooiste was eigenlijk een Deense vrouw... van een jaar of 55, 60, en die zei... Uh, we've been friends since 1985, ah. although you do not know me. En dat is <laughs> heel mooi. Yeah. En uh, zo ervaar je dat denk ik ook als fan, want ja, ik durf mezelf ook onbeschaamd fan te noemen... Het is net alsof je gewoon een vriend hebt die jou niet kent, en dat maakt denk ik ook dat je in een stad. Ik was oh ja, Milaan, daar ben ik ook nog geweest, dus het valt dan al mee. En dan zitten gewoon 60.000 Italianen zingen Thunder Road uit 1975, uit volle borst mee, Italianen, Engels, alsof het het volkslied is. Nou, je mag het weten, ik heb gejankt. Ja. Ja, absoluut. Ja. En dan schaam je je niet en dan sta je gewoon daar nee, te janken nee, nee, en iedereen niet. ziet dat. Ja, nee, maar dat, dat zie je. je, volwassen mannen die elkaar vastpakken. En ik weet nog dat ik ooit met Badlands, en ook een oud nummer... ja, dit is allemaal codetaal taal voor mensen die het niet weten... maar voor Badlands had ooit een man me, mijn, van achter mijn handen omhoog uh, greep... want dat hoort bij dat nummer. En ze hands, um, uh, hands up, uh, zo van, ja, je moet gewoon meedoen. En ja, die rituelen en ja. zo, uh, ja, heerlijk. Ik, ik heb een enorme stijgende spijt. Ik kon een kaartje krijgen voor Parijs... en. Er... Ja. Nou ja, en ik, ben, ik weet niet, ik had wat anders of zo. In Je kan een stupide mee. reden. Je kan nog mee naar Kilkenny, aanstaand weekend in Ierland. Klein stadion, twee concerten achter oh, elkaar. Oh, ik ben op vakantie. Oh, nou, ja, en dan ja. gaat hij gewoon twee concerten helemaal anders spelen. Dus het is niet zoals U2 of The Stones of Robbie Williams, waar ik ook fan van ben. Maar die, hetzelfde het doet Gewoon twee concerten helemaal anders. Geen lijn in te trekken. Je geen bent ook fan van, van Robbie Williams. Ook dat. Ja, ja, dat, dat, dat. Ik vond dat, dat wat dat betreft heeft de Springsteen... dat uh, uh, Robbie Williams die de arena in één seconde plat kreeg... met, met Tenu. En dat is ja. het leuke van Bruce. Geen enkele volgorde. En toch krijgt hij het plat. Even een fragmentje uit de docu. En uh, dat is namelijk het mooie ook aan, aan Bruce. Je zegt die band die hij heeft met zijn fans. Er is hmm. een, een scène waarin hij een, een jongen troost... Bruce dus, in ja. die jongen die gedumpt is. Hi, Bruce, I just got dumped. We all know what that's like... What happened, bro? She didn't think I was spending enough time with her. <laughs> you probably weren't. What? Can you get a hug? Come on up here. It's gonna be all alright. Don't worry about a thing. Ja, en dan dus zegt hij ook nog achteraan: Ach, I've been dumb so many times, but they all regret it now. <laughs> ja. Want hij heeft natuurlijk meteen van een of topmodel. Of is hij al. Nee, oh nee, nee, nee, hij is met die nee, achtergrond nee. Hij is al een duur examen, maar hij heeft denk ik wel wat centjes verdiend. Je ziet ook heel veel livebeelden. Het is een beetje gelardeerd met livebeelden. Ja. Indrukwekkend. Ja, want het zijn unieke beelden. Ook wat die uh, veel vaak gefilmd door de mensen zelf, die ook die filmpjes hebben ingestuurd. En één beeld ook van een de, uit Philadelphia van een man wiens droom het was om met hem op het podium te staan en die een elvespak aantrekt. En dan zegt Bruce, nou kom maar hier dan. En dan gaan ze eerst uh, uh, All Shook Up zingen en vervolgens. Die man die doet een oude man en die doet een kniebeweging waardoor hij zijn knie verrekt. En dan zegt hij, take it away Bruce, want hij weet niks, hij kan niet meer zingen. En vervolgens na die solo's, in die solo denkt hij, maar er zit helemaal geen solo in dat nummer. En dan begint hij gewoon een ander nummer te zingen, Blue Sweat Shoes. En de band zit gewoon in één seconde, gaan ze door op Blue Sweat Shoes. En uh, die, die man zit, ja, die zegt, uh, je ziet hem ook samen met zijn vrouw zo blij kijken. Zijn droom is waar geworden. Nou, zo erg heb ik het niet. Ik blijf gewoon voor het podium. Je hebt, me wel, je hebt me wel omgekregen. Ik ben ooit een beetje van Bruce gaan houden omdat ik verliefd was... toen ik tien was op een jongen die hield van het album War. En toen dacht ik, oh... oh nou, je hebt nou, hem nou, te vroeg gedumpt, hè? Do <laughs> ja. Hey, ja. Weet je, je weet dat er twee categorieën mensen zijn, Willemijn. Je hebt, nou. mensen, je hebt mensen die, die uh, Bruce Springsteen fan zijn... en je hebt mensen die nog nooit naar een live optreden van Bruce Springsteen zijn geweest. Ik hoor helaas tot de laatste, maar... Ik, uh, het ik leven is nog niet voorbij. Ik ga mijn leven beteren. Klum, dank je wel. Graag gedaan. Dag. We hebben het Bruce net al gedraaid you, Franca. I'm like, on my way. The sun Six is Sixth up, Sixth finally, Sixth got a thing or two Sixth I want to do and I don't want On my way, Giovanka. Volgende week, dan begint alweer de Eredivisie. Maar ondertussen zal wel bijna alle goede spelers van vorig seizoen weggekocht zijn. Grote vraag is dus, welke voetballers moet ik dit jaar in mijn voetbalpool zetten? Stel dat ik daaraan zou doen. Nou, die vraag wordt straks beantwoord door voetbalcommentator Everter Napel... en journalist Barbara Barend. Dat was hem. Exit Holland. Curieus verhaal in Japan, daar kan je niet meer onbezorgd dansen... want dat is uh, sinds kort in de meeste discotheken verboden. Discotheke-eigenaren worden opgepakt, er worden hoge boetes uitgedeeld... en sommige clubs zijn al helemaal gesloten. Wouter van Kleef in Japan, goedenavond. Goedenavond. Wouter, dit is een bijzonder raar verhaal, een dansverbod in Japan. Hoe zit dat? Ja, uh, dat klopt inderdaad. Het, uh, in verschillende steden worden clubs gesloten... of worden bar-eigenaren opgepakt omdat ze de wet overtreden. Er is een hele strenge wet op uh, de handhaving van, van de openbare orde. En uh, daar staan onder andere hele strenge regels in waar je aan moet voldoen als, uh, als dansclub. En ja, die worden dan soms overtreden en dan ga je er zelf in. Maar en een van die regels die je kan overtreden is als je te, te uitbundig danst of zo. Uh, ja, uh, je moet je in ieder geval een beetje inhouden. Ja. Eigenlijk is het vrij simpel. Um, er is een oude wet uit 1948. Ja. En uh, die wordt tegenwoordig heel streng gehandhaafd weer opeens. Uh, ja. Jarenlang dan gewoon gedoogd net zoals in Nederland met, met drugs. En uh, nu zeggen heel veel Japanse gemeentes van... joh, we gaan die wet dus wat strenger handhaven. En um, maar die wet dan mag je dus komt... inderdaad niet dansen. Maar die wet komt uit 1948. Hoezo is er toen een verbod op dansen ingesteld? Dat had ook te maken met de Amerikaanse militairen die hier toen zaten. Um, je moet weten, Japan werd toen bezet door Amerikanen, zoals Duitsland na de oorlog. Mm -hmm. En de Japanners hadden zoiets dus van: joh. Uh, die... Die Japanse meisjes en die Amerikaanse militairen, die, nou ja, het moet niet al te gezellig hebben samen. Ja, ja. Dus dat dansen werd heel streng aan regels gebonden. Uh, je moest bijvoorbeeld een grote dansvloer hebben en het mocht ook niet meer naar middernacht. Nou ja, dat, dat soort regels. Ja. Um, nou ja, die, die regels bestaan nog steeds. Die staan nog steeds op onder wet, maar al ja, jarenlang werd er niemand naar gekeken. En ja. nu dus weer wel. En waarom nu wel? Nou, daar gaan we verschillende verhalen over rond. Er zijn uh, lokale regeringen, gemeenten, gemeenteambtenaren die zeggen van joh, uh, dat komt vanwege de criminaliteit in de omgeving en, en, en gevechtpartijen vechtpartijen en uh, dat soort dingen. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen, want er is een andere agenda achter. Hè? Je hebt bijvoorbeeld in uh, veel Japanse grote steden, Osaka en ook Tokio, heb je, heb je hele conservatieve, strenge uh, lokale gouverneurs. Ja... Die zitten natuurlijk niet op de dans te wachten. Die vinden het allemaal maar uh, uitdagend. En die willen, die ja. willen de dansenvolk weer een beetje opleiden. D -d dus af en toe wordt dat verbod weer gehandhaafd. Maar is het echt zo? Er zijn dus echt clubs al gesloten? Ja, zeker. Een club in, uh, in Tokio die heet uh, Live. Er is een club in Osaka die heet Noon. Uh, dus, uh, dit weekend een bar in Tokio uh, is de eigenaar opgepakt en de DJ... dat is de Gaspanic Bar, een hele bekende bar in Tokio. Ik ben zelf ook al eens geweest van hangen van posten aan de muur... Uh, hier niet dansen. Dansen is hier verboden. <laughs> ja, ja. Dus als ik in Tokio helemaal uit mijn dak ga ergens op een bar... dan niet alleen loopt die kans dat de club gesloten wordt... maar ik, ik kan ook nog een enorme boete krijgen. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Meestal gaat die eerst naar de bar-eigenaar als, als het aan de orde is. Maar ja, als jij dat echt misdraagt de politie valt... Op dat moment de club binnen, Ja, dan weet je de pineut. Nou, het is een uh, apart verhaal. Maar uh, Japan uh, gaat bij mij een dikke kruis doorheen. Laat maar zitten met Japan, zou ik zeggen. Ja. Wouter Kleef zit tegenwoordig gewoon lekker zijn Japanse wijntje zittend te drinken op een barkruk. En doet niet zoveel meer. Dank je wel. Absoluut. Hoi. Nou, hè? Nou, ja, dat lijkt echt van mij. Ja, ja, ja, ja. Je ja. Ja, haatdansen. Nou ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Heb ik je ooit wat eens überhaupt zien bewegen op muziek? Nee, ik, Niks. ik kan me nauwelijks voorstellen. ik potlood op. op nee, Luke. Nee. Ja, klein babyquistje, heel snel. Bewegen pasgeboren baby's hun hoofd liever naar rechts of naar links? Nou, naast mij Rianne Meijer, die heeft zo mogelijk nog minder verstand van baby's dan, baby <laughs> nou, dan, dat dan denk ik denk. Ik heb kittens, hè? ik ja. heb kittens. Oh, ja. dan, nou, zeg dan. Zeg dan het maar links. dan. Rechts. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Een, Russi een Russische vrouw kreeg de meeste kinderen. Hoeveel kreeg ze er? Gokje, Willemijn. Twintig. Nee, ze kregen 69, <lacht> 16 tweelingen, zeven drielingen en vier vierlingen. Nou, nah, niet. Eentje nog voor jullie allemaal. Hoeveel luiers gebruikt een baby per jaar? Heel snel. 10.000. Nee. Oh, nou ja, nee, veel minder. Nee, per jaar? 7500. Nee. Oh, ja. Luiers echt? per jaar. Dat is veel. Hoor. Ja, ja. Je ja, is echt wasbare luiers.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 Erik de Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Dit is Radio 1.